9 uur. Doral Meegens met het NOS Journaal. Als het aan EU-president Tusk ligt, krijgt het Verenigd Koninkrijk een jaar extra de tijd om een Brexit deal door het parlement te krijgen. Volgens de BBC wil hij de Britten zo'n flexibel uitstel aanbieden komende week op de ingelaste EU-top. Waarschijnlijk gaat premier May daar nog eens om uitstel vragen. Als er niets gebeurt, vertrekt het Verenigd Koninkrijk volgende week vrijdag zonder deal uit de EU. Vorig jaar kwamen er in Nederland ruim 13.000 bouwbedrijven bij, meldt het CBS. Die toename van bijna 8% is de grootste in 10 jaar tijd. Vrijwel alle nieuwe bedrijven zijn eenmanszaken. In totaal zijn er nu bijna 182.000 bouwbedrijven in Nederland, het hoogste aantal ooit gemeten. Het kabinet worstelt met de zogenoemde China-strategie, die bepaalt hoe Nederland met China omgaat. De betrokken ministeries zijn het onderling niet eens, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo is justitie en veiligheid bang voor spionage... en willen daarom zo min mogelijk samenwerken met China. Maar buitenlandse zaken en economische zaken... zeggen juist dat er economische en diplomatieke voordelen zijn. De dader van de terroristische aanslag in Nieuw-Zeeland... wordt enkele maanden psychiatrisch onderzocht. Dat heeft de rechtbank bepaald. Verder bleek op de tweede zittingsdag dat dader Brenton Tarrant... toch twee advocaten heeft... Eerder zei hij dat hij geen advocaten wilde. Terence schoot vorige maand 50 mensen dood bij twee moskeeën in Christchurch. Amerika heeft het visum ingetrokken van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag. De reden is het onderzoek dat ze doet naar mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan. De VS erkent het strafhof niet omdat het land niet wil dat zijn staatsburgers in het buitenland terechtstaan. Het weer vandaag wisselen bewolkt. In het zuiden breekt de zon vaker door. In het noorden kans op wat regen. Het wordt 9 tot 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Het weekend wordt vrij zacht. Met zon bij 14 tot 19 graden. Maar vooral zondagmiddag ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat bij knopend MS 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten extra bij Schiphol. 5 minuten vertraging ook op de A7 Hoornzaan dan bij Purmerend Noord. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dankjewel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. een mooi begin voor het tweede uur ZFM Jazz vandaag samengesteld en gepresenteerd Peter Den Boer. Dat was uh, het Paris Combo van de cd Living Room, het nummer Chenou. Het tweede deel van ZFM Jazz van vandaag wil ik voornamelijk wijden aan uh, stappen door 70 jaar Nederlandse jazzhistorie.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 Jacques Scholz op de bas en John Engels op het slagwerk. Een opname uit 61 Amsterdam Blues.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 Ruud Brink op de Tenorsaks. En ze hebben een Nederlandse klassieker op de plaat gezet. Veel mooier dan het mooiste schilderij.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 Louis van Eyck met zijn trio. Dan gaan we nu naar de zangeres Colette. En die laat zich begeleiden door het trio van... Ja. Het trio van Kloes van Mechelen. Kloes, die kennen wij als een veelkunner. Een duivelskunstenaar. Hij acteerde... Uh, hij schreef heel veel composities, onder andere voor Tol Hansen. En hij speelt uh, piano en saxofoon. En hij wordt, zij wordt hier begeleid. Colette, Colette Wickenhagen. Door uh, Georges van Dijl op de bas. Nick van de Bos op de piano. En Good old Menno Veenendaal uit Aardenhout op het slagwerk.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 Is the saddest thing when it goes away because love is the saddest thing when it goes Met uh, Kloes van Mechelen. Ja, en dan is het nu tijd uh, voor de felicitatie. Iedereen die vandaag jarig is, uh, voor, voor iedereen die vandaag jarig is, de hartelijke gelukwensen en uh, een muzikaal cadeau. En in het bijzonder is dat voor de heer Wijnand B., die uh, een vaste luisteraar is uh, van dit programma. En voor wie ik met plezier een boogie woogie ga draaien. En niet gespeeld door één man, maar door twee heren. Rob Hoeken en Hein van der Gaag. Dat zijn twee kanjers op de piano. En daar wordt gespeeld door Eve Albers-gitaar... Herman Dijnem, basgitaar... Hans Lafaye, slagwerk. En Ray Kaart, die speelt de trompet. En het is uh, Ray's Tribute to Harry James. klaar zijn. Dat was uh, Ray Card. Race tribute to Harry James. Dan ga ik uh, nu even kijken wat er vanmiddag nog te doen is op muzikaal gebied. De Flowertown Town Jazz Band van onze eigen Adam Spoor, die gaat vanmiddag spelen eh, om vier uur in Société de Vereniging Zeilweg 1 in Haarlem.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 En die spelen... legendarische tv-tunes. Een grote big band... speelt legendarische tv-tunes. Ik heb een stukje gezien. Zeer de moeite waard. En nu we het toch hebben over dansen... en dansmuziek... Eh, in Stanford gaat... binnenkort ook weer gedanst worden. En wel... Eh, op zondag 19 mei... is nog even weg, maar... het is sneller dichterbij dan je denkt. Zondagmiddag... 19 mei, dan uh, is er een danscombo in de gebouw De Krocht. En uh, daar uh, is dan een middag waarop kan worden geluisterd, gekletst... maar vooral ook gedanst. Uh, allerlei dansen komen voorbij. Dus de liefhebbers komen aan hun trekken. Maar ook de uh, niet-stijldansers zijn uh, hartelijk welkom... en zullen een heerlijke middag hebben. Daar speelt dus een uh, combo... Een quintet onder leiding van Dick Barthe. En uh, een van de solisten die middag is uh, een fenomenale accordeoniste... die het jazzrepertoire uit haar vingers schudt. En uh, dat wordt een hele swingende middag. Die 19e mei. En dat is dan Gree van den Berg. Om in de stemming te komen... gaan we luisteren naar de swingende muziek van meneer Johnny Meijer.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 Decided. de Skymasters in 1952, onder leiding van Beb Rowold. En in het orkest zat onder meer de trombonist die later of in de Dutch Swing ging spelen, of toen al, denk ik, de Dick Kaart. We gaan nu luisteren naar het trio van Kees Schrama. een Heel lang presentator geweest van het jazzprogramma Session, dat al lang ook alweer... Ter ziele is, omdat uh, heel veel van die jazzprogramma's zijn gesnuiveld. Overigens, natuurlijk geldt dat niet voor ZFM Jazz. Want het, dit programma is een van de langstlopende programma's van Radio ZFM. Kees Schrama trio. hij op het orgel en piano. Joop scholtergitaar, Harry Piller op het slagwerk. En dat is een stuk van Duke Ellington opgenomen in 68. Set een doll.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 The sky was yellow and the grass was gray. We signed the papers and we drove away. I do it for your love The rooms were musty and the pipes were old All that winter we share the cold. Drank all the orange juice that we could hold I'd do it for your love Found the rug in no shop. Shop and brought it home to you Along the way the colors ran The orange, black, blue The sting of reason, the splash of tears The northern and the southern hemispheres And it disappears I do it For your love I do Titelaar, I do it for your love. We hebben nog tijd voor twee stukjes. En uh, één daarvan, dat is in het kader van de geschiedenis van de Nederlandse jazz... een opname van Gleetje Kouveld met het orkest van Rob Pronk. En de titel is Mr. Bojangles. then he danced across the cell he grabbed his fence a better stance oh he jumped so high he clicked his heels then he Most of the time I spend behind these county bars, he said. Jingles, Greetje Kouveld. Luisteraars, het laatste nummer ligt alweer in de machine. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Het was vandaag thema swing en het thema 70 jaar Nederlandse jazz. En het leuke is dat er in die stukken die voorbij komen... allemaal uh, mensen zitten die ook in de krocht optreden. Jazz in de krocht, het uh, maandelijkse feest... Waarbij we allemaal jonge goden horen. Het laatste stuk is uh, de big band van het Hilversum's Conservatorium. Een stuk van Ellington, Sepia Panorama. Met daaronder meer degene die hier recent is geweest: Sjoerd Dijkhuizen op de tenorsaks. Fijne dag!